Volgens de politie in Beverly Hills, waar ze in een hotel verbleef... heeft een van haar medewerkers haar gevonden in bad met haar hoofd onder water. Ze was toen nog niet dood, wel buiten bewustzijn. Kort daarna overleed ze. Over de doodsoorzaak kan de politie niets zeggen. Er wordt onder meer toxicologisch onderzoek gedaan. Dat kan zes tot acht weken duren. De politiebonden hebben minister opstelt een ultimatum gesteld in hun conflict over een nieuwe CAO...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 Volgens ACP-voorzitter van de Kamp wil opstelten de salarissen voor politiemensen niet verhogen en de arbeidsomstandigheden fors versoberen. Maar de minister wijst erop dat hij kiest voor behoud van werkgelegenheid voor alle politiemensen. Vasthouden aan een looneis van 3% plus een structurele loonsverhoging van een hogere schaal is volgens hem in het huidige economische klimaat geen realistische optie. Door het rookverbod in cafés, restaurants en op het werk zijn de rokers thuis niet meer gaan roken. Uit Europees onderzoek is gebleken dat juist het omgekeerde het geval is. Daarom een kwart van de Europese rokers heeft besloten om thuis niet meer binnen te roken. Mensen gaan de tuin in of voor de deur staan en roken per saldo juist minder thuis. Sinds de rookverboden in Nederland steeg het aantal rokers dat binnenshuis geen sigaret meer opsteekt met 28%. In Frankrijk was dat 17%, in Ierland 25% en in Duitsland zelfs 38%, zo blijkt uit het onderzoek. En dan het weer. Vannacht mogelijk wat regen. Daardoor kans op gladheid. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag grotendeels droog. En er is ook wat zon. Middeltemperatuur rond 5 graden. Dit was het. Echt. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Give the hell Can't be true cause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 It's waiting for so Love of me, I fell behind.